Psalm 99 vers 2. God die helpt in nood is in Sion groot. En vers 5. Ook was Samuel op gods hoog bevel, biddend voor zijn volk als een hemeltolk. En wat volgt? De versen 2 en 5 van de 99ste Psalm. Lezen wij nu het woord des Heren uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome. Daarvan het vijftiende hoofdstuk te beginnen bij vers 14 tot het einde. Ik noem u Romeinen 15 en dat vanaf vers 14. Doch mijn broeders, ook ikzelf ben verzekerd van u dat gij ook zelf een vol van goedheid vervuld met alle kennis, machtig om ook elkander te vermanen. Maar ik heb u eens deels te stoutelijker geschreven, broeders, u als wederom dit indachtig makende, om de genade die mij van God gegeven is, opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen, het evangelie Gods bedienende, opdat de overander der heidenen aangenaam worden. Geheiligd door de heilige geest. Zo heb ik dan roem in Christus Jezus, in die dingen die God aangaan. Want ik zou niet durven iets zeggen, hetwelk Christus door mij niet gewrocht heeft tot gehoorzaamheid der heidenen, met woorden en werken, door kracht van tekenen en wonderheden, en door de kracht van de geest Gods, zodat ik van Jeruzalem en af en rondom, tot Illyricum toe, het evangelie van Christus vervuld heb, en al zo zeer begeerig geweest ben om het evangelie te verkondigen, niet waar Christus genoemd was, opdat ik niet opeens ander fundament zou bouwen, maar gelijk geschreven is, de welke van hem niet was geboodschapt, die zullen het zien, en de welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan, waarom ik ook menigmaal verhinderd geweest ben tot u te komen, maar nu geen plaats meer hebbende in deze gewesten, en van over vele jaren groot verlangen hemmelde om tot u te komen, zo wanneer ik naar Spanje reis, zo zal ik tot u komen, want ik hoop in het doorreizen u te zien, en van u derwaarts geleid te worden, als ik eerst van jullie de tegenwoordigheid eensdeels verzadigd zal zijn. Maar nu reis ik naar Jeruzalem, dienende de heiligen. Want het heeft dien van Macedonië en je goed gedacht, een gemene handreiking te doen aan de armen onder de heiligen die te Jeruzalem zijn. Want het heeft hun zo goed gedacht, ook zij zijn hun schuldenaars. Want indien de heidenen hun geestelijke goederen deelachtig zijn geworden, zo zijn zij ook schuldig hen van lichamelijke goederen te dienen. Als ik dan dit volbracht en hem deze vrucht verzegeld zal hebben, zo zal ik door uw liere stad naar Spanje afkomen. En ik weet dat ik tot u komende met volle zegen des evangelies van Christus komen zal. En ik bid u... Broeders, door onze Heer Jezus Christus en door de liefde des Geestes, dat Gij met mij strijdt in de gebeden tot God voor mij, opdat ik bevrijd word van de ongehoorzamen in Judea en dat deze mijn dienst, die ik aan Jeruzalem doe, aangenaam zijn der heiligen, opdat ik met blijdschap door de wil Gods tot u mag komen en met u verkwikt mag worden. En de vredes zijn met u allen. Amen. Zoeken wij u het aangezicht des heren in gemeenschappelijk gebed. Heere God van hemel en aarde. O God van Abraham, Isaac en Jacob. Mogen wij aan de avond van deze dag u aanlopen als een waterstroom en uw naam aanroepen in het gebed, niet leunend op eigen verdienst of gerechtigheid, maar alleen op die borgerechtigheid van Christus, op zijn arbeid, op zijn bloed, zijn tranen, zijn lijden, zijn voorbidding aan de rechterhand des vaders. Want acht dan bracht, bracht u ons samen, o God, op een doordeweekse avond, afgezonderd van het rumoer van deze wereld, om in alle stilte te luisteren naar wat U, O Heilige Geest, tot de gemeente te zeggen hebt. En om samen te roepen tot U onze harten te verenigen tot het gebed voor elkaar, voor een wereld in nood. Maar bijzonder voor uw oude bondsvolk, het volk Israël, de beminden om der vaderen wil. O God, geef u dan diepe bewogenheid. Uw kind, uw knecht apostel Paulus, wilde wel van Christus verstoten zijn. Terwille van zijn broeders, zijn maagschap naar het vlees. Met een overvloeiende liefde in het hart. Want het was hem een gedurige smart. Het deed zijn hart zo'n pijn. Dat het volk waaraan gij in het bijzonder uw naam verbonden had en hebt. In grote meerderheid. Het evangelie van de gekruiste verwierp. Leeft die bewogenheid nu ook in onze harten. Iets van die liefde. Dat verlangen. Om te mogen zien dat gij uw woord gestand doet. Dat gij uw beloften vervult. Dat gij het opneemt voor de eer van uw naam. Want daarin ligt toch alleen de behoudenis. Van een ellendig en schuldig volk. Ik doe het niet om wil, Maar om mijn grote naamswil op dat die verheerlijkt worden. opdat niet de duivel... Zal triomferen. Opdat de hel niet zal schater lachen. Opdat de vijand niet zal zeggen. Waar is nu die God. Op wie ze bouwden. En aan wie ze hun zaak vertrouwden. Heere schenkt niet alleen die liefde. En die bewogenheid in het hart. Maar geef ook dat gebed. Waarvan de apostel evenzeer spreekt. In dat tiende hoofdstuk. Broeders. Het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Och, hij wist het wel, door de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Dat had hij ook pijnlijk door schade en schande moeten leren. Hij was er ook een vijand van, van nature. Maar u had hem op de knieën gebracht. Overtuigend en overbuigend had zijn leven verloren. Aan het einde gekomen van de wet... Het vonnis getekend. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Dies ben ik hier uw gramschap dubbelwaardig. Maar o dat wonder toen Christus in zijn hart werd geopenbaard. Och en dan kan het ook niet anders. Als wij bevindelijk persoonlijk daarvan mogen weten dat ons hart ook uitgaat. Tot onze broeders. En dat zijn toch de joden in een bijzondere zin. De oudste broeder in het huisgezin van de Here. Als wij nu in waarheid de jongste broeder zijn geworden. In de doorleving van het hart. Zou dan ons hart niet uitgaan naar die oudste broeder. Wanneer we zien dat die stoel leeg is. Die stoel van die oudste broeder een lege plaats. De oudste zoon verkerend in het nabijgelegen veld, op de barricades, de vrome schavuit tegen de genade. Dan kunnen we toch geen ogenblik boven dat volk staan. Dan zullen we toch niet spreken van een hardnekkig volk en onszelf vergeten. Want dan zou blijken dat we geen zelfkennis hebben. En och, hoe vaak is er al in zo'n geringschattende zin gesproken over de Joden... Die eigen gerechtige mensen, dat hardnekkige volk, ze zijn zelfs godsmoordenaars genoemd. En als we de hand in eigen boezem krijgen te steken, dan zal ze meelaatst daaruit komen. Paulus gaf ze nog een getuigenis, dat ze een ijver hadden tot God, hoewel niet met verstand. Schenk ons dan gebed, heren, ook in dit avonduur. En mag het leven van de christelijke gemeente nog een voorbeeld zijn, jaloersmakend. Want in het elfde hoofdstuk van die brief wijst Paulus daarop niet in de eerste plaats activiteiten en zeker geen activisme, maar dat jaloersmaken van dat volk hebben wij iets waarop ze jaloers kunnen worden. O God, als we soms zien de trouw bij orthodoxe Joden, ultra-orthodoxe Joden, al is het dan een ijver zonder verstand, maar wat hebben ze daar veel voor over. En wij, lauw en flauw, heren, zouden we dan niet allereerst tot onszelf moeten inkeren? In plaats van te denken, wij zullen het gaan doen. Wij zullen die joden bekeren. Wij zullen ze gaan vertellen dat ze het allemaal verkeerd zien. Wat is er toch een reden om diep te buigen. En te wenen op de puinhopen van Jeruzalem. De puinhopen ook van ons kerkelijk leven. Maar anderzijds, gij zult opstaan. Gij zult u ontfermen, over Sion u ontfermen. En medelijden hebben met haar gruis. En dat doet u niet om iets uit de mens. Want u hebt redenen genomen uit uzelf. Dat vloeit uit dat welbehagen van een drie enige God. Die in die stille vrederaad heeft samengespannen tot het behoud. Van een bruidsgemeente uit Jood en Heiden. En dan zult u toch doorgaan met uw werk. Dan zal dat welbehagen gelukkiglijk voortgaan door de hand van Christus, de Messias van Israël, de heiland der wereld, de koning der koningen, de zoon van God en de zoon des mensen, Emmanuel, de middelaar tussen een heilig God en een onheilig volk. En zoals nu dat volk van de oude dag heeft gebeden, om de vervulling der beloften. En heeft uitgezien naar de roeping der heidenen. Zouden wij nu mogen uitzien naar de vervulling der beloften. Onder het Joodse volk niet slechts aan een overblijfsel. Maar aan Israël als volk. Zouden wij dan niet gedrongen worden. Om te roepen. Of te behagen mocht die geest uit te gieten. Over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem, zoals het woord is uitgegaan van Jeruzalem, de wet van Sion, zo zal dat woord zijn loop volbrengen onder de volkeren van deze aarde en dan weer terugkeren tot het uitgangspunt. Maar het gaat wel door de oordelen heen. Dat laat uw woord ook zo helder zien door de afbraak van al het onze. Wat ik gebouwd heb, breek ik af. Wat ik geplant heb, ruk ik uit. Zelfs dit ganse land. En we zien het vandaag voor ogen. Niet in de eerste plaats dat de wereld de kerk afbreekt. Maar dat de kerk zichzelf afbreekt. O God, wat zijn we ver weg. Veel verder dan we beseffen. Wilt u nog in ontferming neerzien op ons en onze kinderen een opkomend geslacht? O heren, wilt u neerzien op deze stad waarin meer dan 120.000 mensen wonen die geestelijk het onderscheid niet weten tussen hun rechter en hun linkerhand? Maar zoudt u het waar willen maken dat straks dwars door de Afbrakende oordelen en de onmogelijkheid hing Judas steen zal verrijzen uit het stof en indien dan hun verwerping de verzoening was van de wereld wat zal dan de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden ach wie zal dan leven als God dat zal doen. En wie zal erin delen. Als Israël dan in zal gaan in dat koninkrijk Gods. Want het overblijfsel naar de verkiezing uw genade is er altijd geweest. En is er ook nog vandaag. En we bidden voor hen. Voor die Messias beleidende Joden in Israël. En op andere plaatsen. Maar we zien uit naar die dag. Van overvloediger genade. Heeren, mogen we het werk ook aan u opdragen, zoals het verricht wordt in Israël, op andere plaatsen. En geef dat zij die hier wonen en weet hebben van uw woord, van het evangelie van Jezus Christus, die weet hebben van schuld en van genade, dat ze niet zouden kunnen zwijgen, wanneer ze mensen van het oude bondsvolk hier ontmoeten in Amsterdam, in Amstelveen of waar het ook zou mogen zijn. Ik bidden u, o oh God, zegen bijzonder ook het werk dat in Nazareth gebeurt. Wilt u denken aan student Dekker, die nu wordt opgeleid tot het profetische ambt en als u het geeft straks als herder en leraar van die kleine gemeente in Galilea, het visnet uit te mogen werpen. We bidden u ook voor andere organisaties die werkzaam zijn. We bidden bijzonder voor die gemeenten die zich daar hebben gevormd. Dat ze geleid mogen worden in het spoor van de waarheid. Dat ze daarin gefundeerd zouden mogen worden en zouden mogen opwassen. We denken ook aan de gemeente Grace and Truth en aan onze medebroeder in de bediening, dominee David Sadok, met degenen die om hem heen staan. Ach, nu hij ook in de Verenigde Staten is, om zijn studie te bevorderen, wilt u hem daar goed en nabij zijn, samen met zijn vrouw, en wilt u ook kinderen gedachtig wezen. O God, zie zo in uw gunst nog op ons van boven. Denk aan de broeders van de kerkraad, waarvan een tweetal, in ons midden is. De anderen verhinderd. Door ziekte. Door het oppassen op de kinderen. Of door andere bezigheden. Here mag het toch nog goed zijn aan deze plaats. Want waar twee of drie. In uw naam vergaderd zijn. Daar wilt ge in het midden wezen. En als de kerk vol zou zitten. En God wordt gemist. Dan is leg. Maar als er enkele zijn. En de Here wil komen. Dan wordt het vol. Heren gedenkt die meeluisteren. Help u dienaar. Laat het woord open mogen vallen. Mag het gesproken worden naar de zin en de mening van uw geest. Naar het hart van Jeruzalem. Zegen het werk van de stichting Herleving. Gebed voor Israël. Want het getal is zo klein. Van hen bij wie dat op het hart ligt. We lezen in Psalm 102 dat Sion in puin lag, maar Gods knechten hadden medelijden met haar gruis en reeds verlangden die knechten haar stenen op te rechten. Het was toch een teken dat u nog grote dingen ging doen en wij, elk loopt voor zijn eigen huis, ook in kerkelijk opzicht. En we doen als griffen de gemeenten aan Israël werk. Natuurlijk, want dat werd nog gemist bij de tientallen activiteiten die er al zijn. Nu is er ook nog een deputaatschap, dus nu doen we daar ook nog aan. Waar ligt het nou wel op het hart? Heeft het nu wel een plaats in het gebed? Zoals eenmaal bij uw oude knechten, zoals dominee Fraanje en dominee Lament zoals bij die eenvoudige mensen die dicht bij uw woord leefden en de verborgen omgang met God kenden, zoals Bart Roest en Mintje Vrijdag, daar leefde het. Heren, mag deze avond daartoe dienen dat het gaat leven, of dat het mag herleven. Dat bidden we u erbiedig, niet om waardigheid in ons, maar doe het tot de eer van uw naam. En zou er ook nog een woord mogen vallen, o God, dat tot bekering zou leiden... van een onbekeerde medereiziger. Mag er een woord zijn tot bestraffing of vermaning? Een woord ook tot vertroosting en bemoediging voor een arme, ellendige ziel? Een woord tot onderwijs aangaande de zaak van uw koninkrijk? Niet alleen aangaande onze ziel en zaligheid... Maar ook aangaande dat koninkrijk dat toch moet komen en dat zal komen dwars door alles heen. O dan is het onze bede, uw koninkrijk komt toch o Heer. Ai werp de troon des Satans neer en laat de aarde vervuld worden met kennis des Heeren, Gelijk de wateren de bodem der zee bedekken om Jezus wil. Amen. Wij willen nu samen zingen uit psalm 122, daarvan het tweede en het derde vers. De stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op, waar elk zich buigt en dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblijt. Er zal een liefdegave van u worden gevraagd ter bestrijding van de onkosten. Wij zingen psalm 122 vers 2 en 3. In deze stond voor het volk Israël willen wij stilstaan bij de boodschap van Gods woord, zoals deze tot ons komt in Romeinen 15, daarvan de versen 30 tot en met 32. Uit het voorgelezen schriftgedeelte willen wij met Gods hulp overdenken, de versen 30 tot en met 32. En ik bid u broeders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 Opdat ik met blijdschap door de wil Gods tot u mogen komen en met u verkwikt worden. Tot zover. De voorbeden die Paulus vraagt voor zijn Israëlreis. Wij beluisteren in deze tekstwoorden de voorbeden die Paulus vraagt voor zijn Israëlreis. We staan weer dan stil in de eerste plaats bij de aanleiding tot die voorbeden dan de inhoud van die voorbeden en dan ook de grond voor die voorbeden. De voorbeden die Paulus vraagt voor zijn Israël reis. Want hij zegt het in vers 30. Ik bid u dat ge met mij strijdt in de gebeden tot God voor mij. En wat is dan de aanleiding... We letten op het verband, bijzonder op vers 25, waar hij zegt, nu reis ik naar Jeruzalem dienende de heiligen. Een Israël reis die aanstaande is, dat is de aanleiding tot dit verzoek om voorbeden. Dan in de tweede plaats de inhoud van die voorbeden, waar moeten ze nu om vragen?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 En dan in de derde plaats de grond voor deze voorbeden, die vinden we in vers 30. Dubbele grond. Ik bid u broeders, door onze Heer Jezus Christus en door de liefde des geestes, dat ge met mij strijdt in de gebeden tot God voor mij. Gemeente, Paulus werd genoemd de grote heidenapostel. In vers 16 noemt hij zichzelf een dienaar. Een dienaar van Jezus Christus onder de heidenen. En het Griekse woord dat daar staat is het woord voor liturg. Iemand die dient in de eredienst. Nu was Paulus geen priester in de tempel te Jeruzalem, maar hij deed zijn werk op het zendingsveld. Hij was niet bezig met dieren, maar hij was werkzaam onder mensen. En in zijn werk werd er geen dier gedood. Maar werd de zon daarin levend gemaakt. Zodat die bekeerde heidenen aan God zouden worden toegewerkt. Dat was het offer. Dat was de offerande die Paulus de Heren wilde toebrengen. Mensen, kinderen. Gerechtvaardigd in Christus. En geheiligd. Door zijn geest. Als Paulus deze brief, deze indrukwekkende brief schrijft... dan is hij in beginsel klaar met zijn werk in het oostelijk gedeelte van het Romeinse Rijk. Onvermoeid is hij bezig geweest van Jeruzalem tot Illyricum toe. Het huidige uh, Joegoslavië of althans de Balkan, zo spreken wij daar nu over... Een gebied met verschillende Slavische volkeren. En nu verlangt hij om ook naar Spanje te gaan. Om ook bezig te mogen zijn voor zijn koning en zender in het westelijke gedeelte van dat Romeinse Rijk. Want zegt hij in vers 24, zo wanneer ik naar Spanje reis... Zo zal ik tot u komen, want ik hoop in het doorreizen u te zien en van u derwaarts geleid te worden. Als ik eerst van u, lieder tegenwoordigheid, eensdeels verzadigd zal zijn. Brandende begeerte leeft bij hem dat degenen die het niet gehoord hebben, het zullen verstaan. Is dus dat verlangen er ook bij ons? kennen wij een begeert om goed van God te spreken. Slecht, arm, klein van de zon daar. Maar groot en goed van de Here te spreken. Wij hoeven daar niet eens voor op reis. Wij hebben niet kerkelijke mensen vlak om ons heen, bij ons in de straat. En ook Joodse medelanders, bijzonder hier in Amsterdam... In wat wel genoemd wordt Mokem, een jiddisch woord dat afkomstig is van Hamakom. Makom in het Hebreeuws is de plaats. En godsdienstige Joden verstaan daaronder de hemel, de plaats van God. Amsterdam heeft die naam Mokem. Daaraan te danken, voor vele Joden was dit een toevluchtsoord. Joden, Svardische Joden uit Spanje en Portugal die verdreven werden. Naderhand ook Ashkenazische Joden uit Duitsland en uit wat nu Polen, Oekraïne en Rusland is. We hoeven niet zo ver te gaan om een Jood te ontmoeten. En dan dat moderne heidendom in onze samenleving. Wat is dat aangrijpend? Of zijn we inmiddels eraan gewend geraakt en denken we, we vliegen maar wat onder de radar, want anders vallen we op en roepen wij de toren en gramschap van de media op. Hopen wij dat ze ons eigenlijk maar met rust laten. Wat is dat beschamend. Wat is het erg als we wel op reis gaan om te genieten. Maar niet dat verlangen van de apostel Paulus kennen. Om juist uit te gaan tot mensen die niet weten van die enige naam tot zaligheid. Als Paulus een groot verlangen heeft om ook in Spanje het evangelie te verkondigen, dan wil hij daarbij ook de gemeente van Rome betrekken. Hij hoopt ze te zien en door hen derwaarts, dat is daarheen, geleid te worden. Nou wat dat eerste betreft, het verlangen om de gemeente van Rome te zien en te dienen... Dat verlangen leefde bij Paulus al vele jaren. Maar dat hij nog niet eerder kon komen had te maken met zijn bijzondere opdracht. Want zijn opdracht was om het evangelie daar te verkondigen. Om de naam van Christus daar te noemen waar die naam nog niet was genoemd. En dus niet te bouwen op het fundament van een ander... Velen denken dat Petrus de gemeente van Rome heeft gesticht. Paulus had een andere opdracht. Hij was vooral een pionier. Maar nu heeft hij dan toch het vooruitzicht om Rome te bezoeken. En daar ook verkwikt te worden door het onderlinge geloof. Om die zoete gemeenschap der heiligen te mogen smaken. Wat kunnen Gods kinderen daar bij ogenblikken naar uitzien? Zoete banden die mij binden aan des heren liefdesvolk. Wis, het zijn mijn harte vrienden, hunne taal, mijn harte tolk. Het is zo'n vreemd volk, geliefden. Ze voelen soms liefde tot mensen die ze nog niet eens ontmoet hebben. Waarvan ze horen. ...en die in het hart vallen. Voorbeeld daarvan, Dirk Verhey, ...bekend uit het gezelschapsleven in de Alblasserwaard. Dirk Verhey, die hoorde van een Joodse christin... ...of een christelijke jodin, of hoe je het wilt uitdrukken... ...Belia Harst. Zij was een van de drie Joodse zusters die tot God bekeerd zijn... ...in het midden van de negentiende eeuw... ...in de tijd van Da Costa en Cappadoce... En Dirk Verheij wekte via gemeenschappelijke vrienden deze Jodin op om eens een brief te sturen. U kunt die brief vinden in de boekjes van J van Dam. Het kinderdijk komt luister toe. Uit het leven van het oude volk deel 5. Achterin dat boekje kun je lezen. Die brief van Belia Harst aan Dirk Verheij. En dan proef je iets van een, van een gemeenschap der heiligen, van een liefdeband die door God is gelegd. Wordt het ook hier nog gevonden? Kennen wij er ook iets van? Paulus zachte er naar uit, hij verlangde naar die gemeente van Rome om daar een poosje te mogen zijn. Maar voordat hij daar naartoe kon, moest er eerst nog iets anders gebeuren. Dat staat in vers 25. Maar nu reis ik naar Jeruzalem dienende de heiligen. Want het heeft dien van Macedonië, dan moet je bijvoorbeeld denken aan de gemeente van Filippi. En van Achaïe, denk aan de gemeente van Korinthe. Goed gedacht een gemeene, een algemene handreiking te doen aan de armen Onder de heiligen die te Jeruzalem zijn. Kennelijk was er grote armoede gekomen in de jonge christengemeente. De moedergemeente. Te Jeruzalem. Eerst was het anders. En toen had er niemand gebruik. Men deelde mee van de goederen. Niemand zei dit is van mij. ...maar elk deelde in het goed dat de Heer een ander had toebedeeld. Toen was er geen armoede. De tijd van handelingen 2 en 4, nu is het anders geworden. Armoede onder de heiligen, onder de christenen, Gods kinderen te Jeruzalem. Nou nu, dat heeft de harten geraakt van de gemeenten in Macedonië en Achaïe. Men heeft een collecte gehouden, een gemene handreiking... Een merkwaardig het woord voor handreiking is koinonia. Dat betekent juist ook gemeenschap. Een gemeenschappelijke handreiking. Niet zomaar even een collecte. Maar een koinonia. Voor de armen onder de heiligen in Jeruzalem. Paulus heeft zichzelf daar bijzonder voor beijverd. Maar daar spreekt hij hier niet van. Hij noemt alleen de inzet van die gemeenten die belangeloos en hartelijk daarvoor hadden geofferd. Ze waren een voorbeeld voor de gemeente van Rome. De heiligen dienen, de armen dienen in Israël. Daar is ook vandaag al een reden toe... Dat mag ook gebeuren, want die zijn er ook onder de Messias beleidende joden. Dan gaat het niet alleen om diaconale hulp, het gaat natuurlijk ook bijzonder om het onderwijs vanuit Gods woord. En hulp mag worden geboden niet alleen onder joden in Israël, maar ook onder Arabieren. En bijzonder dan weer onder Arabische christenen. En mogen die gaven worden overgebracht. Ze mogen worden gezonden. En dat we dat niet zouden zien als een liefhebberij van sommige mensen. Want zo lijkt het wel eens. Je hebt van die Israël fanaten. Dat zijn die mensen die, die, die, die zijn het contact met de werkelijkheid kwijt. En die hebben vreemd licht in hun ogen. Nou ja, laat ze maar. Zo wordt er nogal eens tegen gekeken. Maar het is een opdracht. Een goddelijke opdracht. Er ligt zelfs een verplichting vanwege de geestelijke goederen die ons ten deel gevallen zijn vanuit Jeruzalem. Let op vers 27. Want het heeft hun zo goed gedacht. Ook zij zijn hun schuldenaars. Want indien de heidenen. Hunner geestelijke goederen deelachtig zijn geworden. Zo zijn zij ook schuldig hen van lichamelijke goederen te dienen. Zoveel ontvangen uit het Joodse volk. Geestelijke goederen. Nou ligt er een ereschuld. Een liefdeschuld om hen nu ook te dienen. Van materiële goederen. Nu voor Paulus is het ook een erezaak. Het was een gelofte die hij had afgelegd. Denk aan de afspraak in Galaten 2 met Johannes, Jacobus en Petrus. Paulus zou de apostel der heidenen zijn. Alleenlijk dat wij de armen zouden gedenken. Zo staat er in Galaten 2 vers 10. Dus er lag nog een gelofte die hij moest inlossen. En dat is voor hem geen zwaar werk geweest. Dat heeft hij met een bewogen hart gedaan. Van bij dat hij zelf ook wist wat het betekende om arm te zijn. Dat kende hij ook uit eigen ervaring. En dienen, dat had hij geleerd van zijn grote meester. Hij leert voor mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Die grote meester die zijn volk heeft gekocht met lichaam en ziel beide. Die de bergreden onderwijs geeft maar die ook het brood vermenigvuldigde onder een hongerende schare. Gemeente, Gods woord zegt, doe wel en zie niet om. Dat is eigen aan het leven der genade. Wie barmhartigheid heeft ontvangen, moet ook barmhartigheid bewijzen, zal dat ten diepste ook willen. En dan is de bijzondere genade als we mogen dienen op een stille wijze, zoals ook een Marta dat heeft mogen doen. Want Marta was niet alleen activistisch bezig, Marta heeft toch ook de plaats gevonden aan de voeten van de Heer Jezus. Wat een zeg als de zulke Maria's en zulke Marta's in de gemeente worden gevonden. En als we dan op die wijze diaconaal mogen bezig zijn en daarbij Jeruzalem niet vergeten, vooral niet de heiligen. Dat is hier een aanduiding voor Gods kinderen. Nu is er nog een diepere oorzaak geweest waarom Paulus die collecte organiseerde en de opbrengst daarvan wilde overbrengen naar de gemeente in Jeruzalem, wat was. Die andere reden? Wat was het motief dat hem ook drong? De eenheid. De eenheid van de gemeenten in Israël en daarbuiten. De apostel werd nogal eens beschuldigd ervan dat hij... tweedracht veroorzaakte door zijn zendingsarbeid. Het heeft ook nogal eens gespannen... Denk aan die kerkvergadering in Jeruzalem, waarvan we lezen in handelingen 15. Alsof Paulus zou gezegd hebben, de wet van God, dat is allemaal niets. Hij werd ten onrechte beschuldigd. Nooit heeft hij de wet veracht. Nooit heeft hij de Joodse olijfboom veracht. Nooit heeft hij de Joodse wortels van de christelijke kerk veracht. Acht, maar heeft dat altijd gezien en gezegd. En zo heeft hij ook de gemeenten opgevoed... die door zijn arbeid mochten ontstaan. En daarom, juist daarom was die collecte zo, zo heel belangrijk. Die collecte was veel meer dan een zak met geld. Maar was een uiting van dankbaarheid... voor wat men nu van God door de handen van het Joodse volk had ontvangen... Een uiting van dankbaarheid. Paulus spreekt in vers 28 zelfs van een vrucht. Het blijk van hun gehoorzaamheid. De gehoorzaamheid des geloofs. Van hun liefde tot de moedergemeente. Van hun verlangen naar verbondenheid. Met die gemeente in Jeruzalem. En nu wil Paulus deze vrucht... Verzegelen, zoals een zak met geoogst graan verzegeld wordt. Zo wil Paulus nu ook die collecte verzegelen. Hij wil het afmaken, roept de gemeente daartoe op. En dan wil hij de opbrengst daarvan overbrengen naar Jeruzalem en afdragen aan die gemeente. Dan is de vrucht verzegeld. Dan zal dat tegelijk ook een zegel zijn op zijn werk. Een zegel op zijn apostelschap. Een zegel zelfs op de eenheid binnen het lichaam van Christus. En dan mogen we de vraag van stellen, zoeken wij die eenheid ook? Geen valse eenheid, waarbij de waarheid sneuvelt aan zogenaamde liefigheid. maar... Een echte eenheid zoekt de waarheid en de vrede. Het gaat soms meer om de eer dan om de leer, ook op het kerkelijk erf. Botsende persoonlijkheden, afgunst, organisaties, deputaatschappen, noem het maar op, die weer worden tot koninkrijkjes. Wat zijn er veel kleine vosjes die de wijngaard verderven? Wat is dat een aanfluiting voor de wereld? Wat moet het Joodse volk daar nu van denken? Hoe kunnen ze daar nu jaloers op worden? Begrijpt u? Die Israëlreis van de apostel Paulus was heel belangrijk. Paulus wilde de gemeente van Rome goed van doordringen... Misschien waren ze wel een beetje teleurgesteld daar in Rome. Eindelijk zou de apostel Paulus komen. Eindelijk zou hij bij hen op de preekstoel staan. Eindelijk zou hij in het midden zijn. En dan gaat hij eerst nog weer naar Jeruzalem. Moet dat nou? Is dat niet een beetje overtrokken? Wat gaat hij daar nou doen? Waarom komt hij niet meteen? En dan zegt de apostel met nadruk... "Geliefden, ik ben u niet vergeten. Ik zal tot u komen... En ik zal zelfs tot u komen met de volle, met de volle zegen van de evangelie. Maar nu reis ik naar Jeruzalem dienende de heiligen en intussen broeders bid voor mij. Want ik bid u broeders dat ge met mij strijdt in de gebeden tot God voor mij. En wat is dan de inhoud van die voorbeden? We hebben stilgestaan bij de aanleiding ertoe Die Israël reis. Maar waar moeten ze nou om vragen? Nou Paulus noemt drie dingen. Bid dan voor mij dat ik bevrijd mag worden van de ongehoorzamen in Judea. Bid voor mij dat de collecte aanvaard zal worden door de broeders. De christelijke broeders te Jeruzalem. En bid voor mij dat ik tenslotte met blijdschap in Rome bij u mag arriveren. Dus het eerste opdat ik mogen bevrijd worden van de ongehoorzamen in Judea. We zullen allemaal wel begrijpen dat met die ongehoorzamen bedoeld wordt, de mensen die het evangelie horen, maar verwerpen. Die er tegen strijden. Of die er zorgeloos onder blijven. Die het naast zich neerleggen. Het is alsof de apostel zegt, dat is zo erg. Je kunt allerlei excuses daarvoor bedenken... dat je het evangelie niet aanneemt... maar het is een ongehoorzaam zijn aan God... aan die God die op zijn zoon, zijn lieve enige geboren zoon wijst... en die zegt, deze is mijn geliefde zoon... in de welk ik al mijn welbehagen heb... Hoort hem. En wie dan niet hoort. Is ongehoorzaam. Wie hem verwerpt. O oh die is vervloekt. De toren van God blijft. Op hem. Wat ernstig. Als je daar een ogenblik over nadenkt. Wanneer wij zitten van rustig tot rustig onder de prediking en die knechten van de heren komen met dat aanbod van vrije genade, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Wie heeft zich dan tegen God verhard en vrede gehad, dan hebben wij veel onzaggelijk veel te verantwoorden. Nu, die ongehoorzamen in Judea hebben Paulus gehaat. Ze zullen wel ook niet zoveel liefde hebben gehad voor de andere apostelen... ...maar vooral Paulus, he, die moesten ze hebben. Dat was de grote boosdoener. In hun ogen. Want waar Paulus kwam, kwam onrust. En als het anders is, ik zeg niet dat wij... Onrust moeten opwekken. Maar ik geloof gemeente dat als we ons werk doen. In kinderlijke afhankelijkheid en aanhankelijkheid dan kan het niet anders. Of de hel breekt los. Als we in deze tijd met rust gelaten worden. Dan kunnen we ons afvragen of we iets verkeerd doen. Ze hebben mij gehaat, zegt Christus. Ze zullen ook u haten. En een dienstknecht is niet meer dan zijn meester. Nou, die Paulus, hè, die zo gehaat werd, die gaat op reis naar Jeruzalem. Dan begrijpen wij dat die reis niet ongevaarlijk was. Hij heeft bescherming nodig. Kan de Here niet missen dat hij bewaard mag worden als de appel van het oog. Hij weet immers niet wat hem te wachten staat. Later in handelingen 20 vers 22 zal hij zeggen dat de geest van stad tot stad betuigt dat hem banden en verdrukking eh, aanstaande zijn. En zo vraagt hij die voor hem nog onbekende gemeente van Rome om voor hem te bidden. Gemeente ook zij die Israël bezoeken om daar het woord te brengen. In alle eenvouds. Want je gaat niet op een zeepkistje staan ergens midden in Jeruzalem. Of je gaat ook niet naar Mea Shearim, naar die ultra-orthodoxe wijk om daar van huis tot huis voldertjes in de brievenbus te stoppen. Maar als het goed is en we mogen in Israël zijn, dan zal het toch ook wezen met een verlangen om een goed woord te spreken voor hem. Die de Messias van Israël is. In plaats van alleen maar foto's te maken. En dan thuis te kunnen zeggen machine. Mensen ze stonden daar te bidden bij die klaagbuur, Het is toch wat hè? Ja mooi hè. Ja. Jeruzalem. Jeruzalem. Wij wenen om Uw lot. En dan is de bescherming nodig op zo'n reis, dat is altijd zo, want een mens kan ochtends de deur achter zich dicht trekken zonder te weten of hij s'avonds nog weer thuis komt. Wij zijn alle dagen in gevaar, als steken we de straat over om boodschappen te gaan doen. Het is maar één schreden tussen ons en de dood. Maar dan bijzonder in Israël, met alle spanningen en aanslagen. We hebben daar zelf een jaar gewoond, juist in de tijd dat de ene aanslag naar de andere plaatsvond. Het is ook heel dichtbij gekomen. Wij woonden in Galilea, vlak onder de grens met Libanon. We zagen de gevechtsvliegtuigen overkomen. Er vond ook een ernstige aanslag plaats op een kibbutz, vlak bij ons dorpje. Daar moet je bewaard worden. En daarbij, Paulus beseft ook van die tegenstand van het orthodoxe jodendom. En die is vandaag niet minder. De orthodoxen, de ultra-orthodoxen, zijn ook mensen met een ziel hoor. We niet op neerzien. Maar die zien met leden ogen aan hoe toch langzaam maar zeker het aantal Messias beleidende joden groeit. En groeit en zouden dus niets liever zien dan dat de regering een wet laat uitgaan dat er helemaal niet meer geëvangeliseerd mag worden. Nu mag dat wel, natuurlijk mag het niet onder een bepaalde leeftijd. Je mag kinderen, jonge mensen onder de 18 jaar niet lokken met geschenken. Maar dat zou natuurlijk toch ook onwaardig zijn. Dat kan nog wel. Tegenstand is soms groot. Daarom is er gebed nodig. Paulus beseft dat. En dan vraagt hij om. En dan het tweede wat hij vraagt, is dat deze mijn dienst die ik aan Jeruzalem doe, aangenaam zij den Heiligen. Zegt Paulus. Wij daar dan niet zo zeker van. Je komt toch in liefde, denk je dan dat ze je terugsturen? Je komt toch met een zak met geld? Denk je dan dat ze dat niet willen aanpakken? Je komt toch met een bewijs van verbondenheid uit de heiden christelijke gemeenten. Denk je nou werkelijk dat ze de deur dan voor je dicht houden? Ja toch, Paulus houdt daar rekening mee. Men stond wat huiverig tegenover de apostel Paulus onder invloed van die eh, ongehoorzamen. Maar men stond ook wel wat huiverig tegenover die gemeenten buiten Israël. In handelingen 15 op dat apostelconvent was het allemaal goed geregeld. Zij hoefden zich niet te houden aan de ceremoniële bepalingen van de wet van Mozes. Moesten wel de noachitische geboden bewaren. Het was allemaal goed geregeld. Maar er blijkt toch weer uit de brief aan de Galaten dat dit een voortdurende bron van spanning is gebleven tussen Jeruzalem en de gemeenten buiten Israël. Ach gemeente, het evangelie is zo'n vreemde boodschap. Je bent er nooit aan. Of u wel. Je krijgt het nooit in je zak. Het is een zegen als je het in je hart mag ontvangen. Enerzijds is daar het gevaar van de wereldgelijkvormigheid... waarop Paulus wijst in hoofdstuk 12... Vers 1 en 2. Anderzijds het gevaar van de eigen gerechtigheid en de werkheiligheid. Waar een mens ook boordevol van zit. En dan ziet hij neer op een ander. Op joden. Op heidenen. Op verslaafden. Op prostituees. Of op andere mensen binnen de gemeente. Het kan zo ver gaan dat zelfs Gods kinderen... Zelfs Gods knechten dan wel onder verdenking worden gebracht. Wel nu. Paulus. Beseft wat er kan gebeuren. De collecte wordt misschien straks geweigerd. En dat zou rampzalige gevolgen hebben. Voor die jonge kerk uit Jood en Heiden. Voor de eenheid. Tussen die gemeenten. In Rome zelf was er al spanning. Tussen Heidense christenen en Joodse christenen. Lees hoofdstuk 14, en het eerste gedeelte van hoofdstuk 15. Maar dan zou de kerk dus uiteenvallen. op wereldniveau. Vandaar dus dat verzoek om voorbeden. dat deze mijn dienst. er staat diaconia. in het Grieks. Dat deze mijn dienst. die ik aan Jeruzalem doe. Aangenaam zij den heilige. En u begrijpt u wel, gemeente, als wij nou op reis gaan naar Israël. Ik heb het heel wat keertjes mogen doen, ik heb, kan niet meer tellen. Um, of als anderen op reis gaan naar Israël. Als uh, student Dekker daar straks uh, zal zijn als herder en leraar dat we dat ook weer niet kunnen vergelijken met de reis van de apostel Paulus. Zo belangrijk zijn we niet. En toch hopen we dat het werk dat gedaan wordt een kleine vrucht mag zijn. Een klein zegeltje mag betekenen. We hebben een ereschuld aan België. Ook aan Duitsland. Reformatie, Maarten Luther... Heidelbergse catechismus, Ursines en Olevianus. Een ereschuld, een liefdeschuld. Maar bijzonder ook aan België. Guido de Bray was wat we nu zouden noemen een Belg. Daar is eerst de kandelaar geplant. Vandaar is het ook naar Nederland gekomen, behalve vanuit Duitsland. Maar we hebben wel een hele bijzondere liefdeschuld en ereschuld ten opzichte van Jeruzalem. De kerk van het oude verbond. De moedergemeente. En helaas nu was er bijna twintig eeuwen lang geen Joodse kerk meer. Er waren wel kerken natuurlijk in Israël. Kerken in alle geuren en kleuren. Kerken vol pracht en praal. Vol rituelen. En uh, holle godsdienst, genoeg, genoeg kerken, genoeg godsdienst. Maar sinds de vestiging van de staat Israël, of kort daarvoor al, 1948, is er sprake van Joodse christenen en Joods-christelijke gemeenten. Dat is heel bijzonder. Men denkt dat er nu ongeveer 20.000 Messias beleidende Joden daar zijn. Heel bijzonder. Maar ook heel kwetsbaar. Want zo heel makkelijk kan men terzijde afgeleid worden in de richting van een charismatisch christendom. Of in de richting van een judaïserend christendom. Weer terug naar de wet. Dat is ook moeilijk. We zin denken dat je ingeklemd zit tussen je Joodse volksgenoten enerzijds. En de historische christelijke wereldkerk anderzijds, doet niet gauw goed. Als zij hun joods zijn overboord zouden zetten, dan zouden zij ervan beschuldigd worden knechtjes te zijn van buitenlandse kerken en machten. Als ze anderzijds te ver doorslaan in de onderhouding van joodse feesten en gewoonten. Te ver daarin doorslaan, dan is het gevaar dat het evangelie van vrije genade zoekraakt En dat er dus ook weer een breuk tussen de kerk in Israël en de kerk in de wereld ontstaat. Nou in die context vond de reis van Paulus naar Israël, naar Jeruzalem plaats. Wat had hij een liefde nodig, een tact? Een fijn gevoeligheid. Hij zegt broeders, bid voor ons. Misschien dat iemand eh, vanavond denkt, nou als het dan zo moeilijk is, laat het dan. Het is misschien veel gemakkelijker om naar een oerwoud in Afrika te gaan. Eh, waar mensen misschien wel op je zitten te wachten, omdat je ook nog komt met... Eh, nou ja, niet meer met kettingjes en kraaltjes, maar met allerlei diaconale hulp. En dan eh, krijg je het gevoel dat je toch heel belangrijk bent en onmisbaar bent. W waarom houd je je dan toch zo bezig met het Joodse volk? Laat het dan. Gelukkig dat Paulus niet zo gesproken heeft, vrienden. Hij gaat. En dan geeft die moeilijke mensen in Jeruzalem ook nog een aanbeveling. Hij noemt ze heiligen. Dat waren ze natuurlijk niet in zichzelf. Net zo min als de heiden-christenen, die zo genoemd worden door Paulus in de andere brieven, perfecte christenen waren. Nee, nee. Heiligen, dat zijn onheiligen. We zaten onderweg nog wat te kijken in een boek van Koolbrugge, de eenvoudige Heidelberger. En dan wordt Koolbrugge wel eens genoemd de onheilige heilige. Als er één was die teer leeft, is het Koolbrugge geweest. En tegelijk niemand besefte zo goed dat hij onheilig was in zichzelf. En dat hij alleen door bloed gezaligd kon worden in een weg van recht. Als Koolbrugge. Maar juist dat openbaarde zich in de levensvrucht. Een heilige, niet in zichzelf, maar alleen in die oudste broeder van de bruidsgemeente. Zo spreekt Paulus over die christenen in Jeruzalem. En daarom verlangt hij naar hen. Het is toch een opdracht. Hij gaat. En de Heer zal ervoor zorgen dat het goed komt... Dat het gewaardeerd wordt. Maar er is wel gebed voor nodig. Het tweede. En dan het derde. Opdat ik met blijdschap. Door de wil Gods. Tot u mogen komen. En met u verkwikt worden. De apostel bedoelt als dat eerste. En dat tweede nu verhoord mag worden. Dan kan ik met een gerust hart naar Rome toe komen. Dan is er tijd en gelegenheid. Om samen met u verkwikt te worden. Weet wat kunnen Gods kinderen daarbij ogenblikken naar verlangen om zo verkwikt te worden te midden van alle strijd te midden van alle innerlijke aanvechtingen de pijlen van de vorst der duisternis om een pauze even een rustpauze te hebben zo staat het eigenlijk ook in het Grieks een pauze met elkaar even rusten Zoals John Bunyan in de christenreis er ook van spreekt, als daar die pelgrim, daar een ogenblik mag zijn op die lieflijke bergen van waar hij het uitzicht heeft op het hemelse Jeruzalem. De apostel ziet er naar uit, om dat ook een ogenblik te mogen ervaren aan het einde van zijn Israëlreis en aan het begin van zijn Spanje reis. Daar zal dan ook om gebeden moeten worden. Want spreekt niet vanzelf. Het kan ook anders gaan. Hij zegt: door de wil van God. Opdat ik met blijdschap door de wil van God tot u mogen komen. Zijn lieve broeder Jacobus, die zegt ergens wel aan: gij die daar zegt, wij zullen op reis gaan. En we zullen een jaar lang ergens anders blijven. En we zullen handel drijven. Moet je nou niet zeggen: zo de Heere wil. En wij leven, nou dat besefte Paulus, maar al te goed. Kan ook anders gaan. De mens wikt, maar God beschikt. Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. Zijn gedachten dan onze gedachten. Hoe zal het aflopen? En we weten van Paulus zelf, het is afgelopen. We kunnen dat allemaal lezen in de handelingen der apostelen. Hij is inderdaad door die ongehoorzamen gegrepen. En toen hij tenslotte in Jeruzalem kwam, was het met de boeien om zijn polsen. Maar is er wel gekomen. In die zin is hij toch bevrijd geworden van de ongehoorzamen. En dan kunnen wij onze vragen stellen. Had de heren dat niet kunnen verhinderen. Was het wel verstandig van Paulus. Om naar Israël toe te gaan. Dan kunnen die vragen ook wel eens leven. In uw hart misschien. Hm? Raadselachtige wegen. Onbegrepen. Eenzaam ben ik en verschoven. Ja, daar lende drukt mij neer. Maar gemeente het geloof redeneert niet. Het geloof. Als leven mag zijn. Het geloof gelooft. Zingde in het gebod, blind voor de uitkomst, steunend op de beloften van de Heren. Ja, denk aan Guido de Brem. Zijn naam is al genoemd. Steunend op de Heren. Is het gebed niet verhoord? Ja, het is wel verhoord. Want inderdaad, Paulus is toch bevrijd van de ongehoorzaam. Ze hem willen verscheuren in Jeruzalem. Hij is toch in Rome gekomen. Hij is verkwikt door de broeders. Er staat in handeling 28, zelfs de broeders hem ziende, werden verblijd. En hij is gekomen met de volle zegen des evangelies. Hij was wel geketend aan een Romeinse soldaat, maar het woord ging voort... Onverhinderd. Dat is het laatste woord van de handelingen. Laat het tot bemoediging zijn. Als je het nou nauw zit. Bijzonder in deze arbeid. En als je het nou nauw zit wat je ziel betreft. Onverhinderd. Het is zelfs zo gegaan dat Paulus in Filippenzen 1, vers 12, kon zeggen: dat juist dit ten goede is gekomen aan de voortgang van het Evangelie. En daarom geliefden, wat is het dan gelukkig als dat volk mag zien op de wil van God en zich mag onderwerpen aan die heilige wil die volmaakt en goed is. Als hun wil nu eens verslonden mag liggen in zijn wil, als het niet is mijn wil, maar uw wil geschieden, om zo te berusten in zeren welbehagen... En zo ook te mogen beoefenen wat de dichter zong in 62 vers 4. Doch gij mijn ziel het gaat zo het wil. Stel u gerust. Zwijg Goden, stil ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. Wij zingen samen uit Psalm 62 daarvan het vierde vers. Is er nu ook grond voor die voorbidding waar Paulus om vraagt, Dat is best belangrijk. Want het gebed mag niet zomaar een pijl zijn die willekeurig wordt afgeschoten. Het gebed moet ergens op rusten. Niet op eigen werk, eigen kracht of eigen verdiensten. Ja. Maar zoals we het lezen in Psalm 130... Op dat woord is er grond voor die voorbidding. En gemeente, dan is het opmerkelijk dat Paulus hier op twee gronden wijst. Hij zegt in vers 30, ik bid u broeders door onze Heer Jezus Christus. En door de liefde des geestes, He, dat betekent dat... Die oproep tot gebed daaruit voortvloeit, maar het betekent tegelijk ook dat dat gebed daarop gegrond mag zijn. Op, die, uh, op de Heer Jezus Christus. En op die liefde des geestes. Een kanttekenaar die zegt: uh, Dat is zo lief als gij Hem hebt. Doet het niet zozeer om mijnentwil. Maar doet het om Christus wil. Wat heeft de Heer Jezus Christus nu te maken met die Israëlreis van de apostel Paulus? Wat heeft die te maken met die collecte voor die arme christenen daar? Nou let dan op vers 8. Daar wordt Jezus een dienaar genoemd. Een dienaar der besnijdenis. Een diakonos van het Joodse volk de besnijdenis om Gods waarheid te bevestigen aan de Joden. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar even zijn verbond gedenk. Zijn woord wordt altoost trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. Verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. Daartoe moet Christus dienen, daartoe wil hij dienaar zijn. Dat is niet voorbij. We zeggen, dat ja, is het oude testament. Het volk van Israël is nu aan de kant. Want had Paulus het anders geschreven hier in Romeinen 15. En anders geschreven in Romeinen 9 en 10 en 11. Gods weg met Israël. Laat ik het maar eenvoudig zeggen. Als Paulus de heiligen in Jeruzalem gaat dienen. Is het Christus zelf de grote diaken. ...die dan zijn dienstwerk doet. Het is Jezus' zaak. En het is Jezus' koninkrijk. Zou de gemeente van Rome daar dan geen belang bij hebben... ...of zullen ze zeggen, dat gaat ons niets aan. Dat is voor een paar liefhebbers of voor een paar Israël supporters... Dat zou een teken kunnen zijn dat de Heer Jezus Christus geen plaats heeft in hun denken. En geen plaats heeft in hun hart. Nou dominee. Dat is wel sterk uitgedrukt. Maar we kunnen het niet anders zeggen geliefde. Op grond van Gods woord. En hoe is dat nou bij ons? Onze. Heer Jezus Christus staat hier. Van nature is Hij onze Heer Jezus Christus niet. Dan dienen wij de wereld. Onszelf. Of de godsdienst. Zijn de duivel toegevallen. En wat is het erg als dat zo blijft. Misschien bezig zijn voor de zending, bezig zijn voor evangelisatie, bezig zijn voor Israël, bezig zijn voor bijbelverspreiding, bezig zijn voor diaconale hulp, nou noem het maar op. En we staan er zelf buiten. En we zullen als tijgerhout nog eens worden weggebroken aan het einde van ons leven. Wat is het toch noodzakelijk dat we van kamp en van koning veranderen door dat wederbarende werk van de heilige geest. En wat is het groot als dat gebeurt. Als we dan jaloers worden. Heilig jaloers op Gods volk. Op zijn lieve kinderen. En in een weg van ontdekking en ontbloting, Christus gestalte mag verkrijgen, ook in ons eigen hart. Als we met eerbied gesproken verliefd worden op hem. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dan willen we van hem horen. Dan willen we altijd weer van hem horen. Hij die de vijandschap ten onder kan brengen in het hart. Maar die nou juist die vijanden met God wil verzoenen. Geen vrome mensen. Maar slechte mensen. Onze. Heere Jezus Christus. En dan gaat Paulus hem uitstallen in zijn noodzakelijkheid. En onmisbaarheid. In zijn dierbaarheid en beminnelijkheid in zijn gepastheid en zijn algenoegzaamheid. in zijn zondaarsliefde, Heere, oh, voor wie nou niets te wonderlijk is, de koning der koningen, want zijn naam is wonderlijke raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst, hij is de Heere, God uit God en licht uit licht, en hij is Jezus. De zaligmaker. De schoonste van alle mensenkinderen. En de liefste uit tienduizend. Degene die verlost van het grootste kwaad. En die brengt tot het allerhoogste goed. Die optrekt uit de hel. En herstelt in Gods lieve gunst. En zalige gemeenschap Jezus. Christus. De gezalfde. Die van eeuwigheid door de Vader is gezalfd om te zijn die allerhoogste profeet en die enige hoge priester en die eeuwige koning die blinde dwazen weg der behoudenis leert en doet gaan die schuldigen met God verzoent op grond van recht door zijn eigen hartebloed. En die de eeuwige koning is. Om nou zulke los te maken uit de klauwen van de Satan. En ze te bewaren. Want er zal geen schaapje. Er zal geen lammetje. Uit zijn handen worden gerukt. Die man die zal niet rusten. Totdat hij de ganse zaak voleindigd hebben. Daartoe is hij. Gezalfd. Van zijn vader. Hij hij kan niet alleen zalig maken, hij wil niet alleen zalig maken, hij moet ook zalig maken. Want de Vader heeft hem daartoe aangesteld. Onze Heer Jezus Christus, drie heerlijke namen in de woorden van onze tekst. Mogen we het nazeggen? Dat onze. Want dat hij het is, nou dat is groot. En als je in je gemis en zielsverdriet en onmogelijkheid daarop mag zien, dan springt het hart wel eens op van vreugde. Dan nou ligt het in die ander. Maar is hij ook nou de mijne? En ben ik de zijne? Daar komt het op aan. Ik sprak niet zo lang geleden een medebroeder in de bediening. Die zei ik heb niet zoveel met de joden op. Eigenlijk moet ik niks van ze hebben. Want ze hebben mijn de Jezus gekruisigd. Ik zeg nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou. Daar zeg je wat. Mijn de Jezus. Broeder. Als je dat in waarheid mag zeggen. Dan ben je een gelukkig mens hoor. Maar we preken dat toch ook. Dat we het makkelijker op onze lippen nemen. Hè? Dan dat het waarheid in het binnenste is. Dan moeten we de zaak maar nauw bezien. Ook bij onszelf. Maar dan geloof ik toch altijd nog, als je dit in waarheid mag zeggen. Mijn Heere Jezus, dan ben je de grootste van de zondaren geworden. En dan blijf je dat. Dan sta je niet boven het Joodse volk. En dan zeg je met revius. Ten zijn de Joden niet, Heere Jezus, die u kruist. Ik, ik deed door mijn zonde. Hem al die jammeren aan en dan schroot als je door Hem geëigend wordt en dan van de weeromstuit. Door die wederkerende daad van het geloof, ook Hem mag ontvangen en omarmen en aan je hart mag drukken. En dan dat onze, ja, mijn, dat is groot, maar dan zal er ook een liefdeband zijn. Onze, Heere Jezus Christus, hij is van heel de bruidsgemeente die gekend is van eeuwigheid en gekocht met het bloed. Dan wordt ook de onderlinge band ervaren. En de jongste zoon uit de gelijkenis, die kon zijn oudste broer wel begrijpen. Omgekeerd niet, hè? En zo is het ook met die geestelijke ruts. Die kunnen wel een orpa begrijpen. Want die orpa leeft ook van binnen in hun eigen hart. Maar zo'n orpa kan Rut niet verstaan. En nou dat wonderlijke. Als die liefde tot elkaar mag worden gewerkt. Dan kunnen er nog twee tezamen gaan hoor. Een meer geoefende vrouw in het genadeleven zoals een Naomi dat was. En zo'n kleine in de genade. Zoals een Rut, dat was. Een Joodse vrouw en een Heidense vrouw. Dan is het een Moabitische die de slip grijpt van de mantel van een Joodse vrouw. En in haar de mantel van Christus mag aangrijpen. Wat een wonder. Die krijgen geen ruzie hoor. Ze maar op een plekje zijn. Dan acht een de ander uitnemender dan zichzelf. Nu daar wijst de apostel op onze Heer Jezus Christus. En dan, ja dat zegt hij ook, door de liefde des geestes. En wat betekent dat nu? Dat kan drie dingen betekenen. In de eerste plaats de liefde van God. Zoals de heilige geest die komt uit te storten in het hart. In het uur van de wedergeboorte. Die liefde van God die dan mag worden ervaren. Kan ook betekenen de liefde tot God. Die vrucht is van de indalende liefde. Want die loopt altijd tot wederliefde. En het kan in de derde plaats betekenen de liefde tot allen. Die eenzelfde geloofdeelachtig zijn. We hoeven niet te kiezen tussen die drie mogelijkheden. Het zit er allemaal in. kennen we daar nou iets van. Die liefde waarvan Paulus zegt in Romeinen 5. Dat die is uitgestort in het hart. Nou dat gebeurt in de wedergeboorte. Daar in de eerste plaats. Wanneer het hart gebroken, vernederd en vertederd wordt. En daar een liefde komt tot een onbekende God die we niet meer kunnen missen. Maar dat gebeurt in het bijzonder als Christus mag worden gekend en omhelst dan is het, we hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad, gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven, en dan zal de vrucht ook zijn, ik ben een vriend, ik ben een metgezel, van allen die zijn naam ontmoedig vrezen en leven, dat is een goddelijk bevel, wel nu. Op die liefde doet Paulus een beroep als hij vraagt om voorbidding, en meeleven met zijn Israëlreis. Als je ooit liefde gevoeld hebt. De liefde van God en de liefde tot God. Hij zegt nou geef dan die liefde aan je broeders. Geef die liefde dan aan de minste van Christus broeders. Als je goed wilt doen aan Gods volk. Vergeet dan die arme heiligen te Jeruzalem niet. Leef dan mee in het gebed. Dan hebben die vraag om voorbidding. Van de apostel. Vindt u dat niet bijzonder? Dat die grote apostel vraagt. of mensen nog voor hem willen bidden? Daar stond hij niet boven? Ik kan me voorstellen dat die mensen gezegd hebben: een briefje teruggeschreven. Paulus bidt toch voor ons? Hij vraagt om voorbidding. Kunnen wij het dan missen? Persoonlijk? ook in ons ambtelijk werk of bij het Israël werk de Heere wil erom gevraagd zijn en waar twee of drie samen stemmen over enige zaak die hun van de Heere van de Vader geschieden zal ach, het zal hun geschieden maar bidden en bidden is twee Paulus vraagt hier eigenlijk niet zozeer wil je zijn gebedje voor me doen maar hij vraagt strijden met mij strijd in de gebeden tot God voor mij. Dus niet, ja de dominee heeft ook nog uh, Israël genoemd in zijn gebed. In het voorbijgaan. Of die ouderling die voorging. Heeft ook nog gedacht aan het Joodse volk. Moest je goed luisteren. Trouwens, het is niet alleen in het openbaar. Dit gaat bijzonder over de binnenkamer. Strijden in het gebed... Zoals op een slagveld waar de een de ander bijspringt. net zolang totdat de overwinning is bevochten. Luther zegt ergens: Het gebed is der christenen zwaar geschud. Die goddeloze koning Mary. die was banger voor de gebeden van John Knox. dan voor de soldaten van John Knox. Der christenen zwaar geschud, en dan worstelen. Zoals Jacob dat heeft mogen doen bij Pniel. Want zo is het toch ook in het persoonlijk leven. Als het gaat om de zaligheid. God vrij te moeten laten. Als hij ons voorbij gaat. Maar hem niet los te kunnen laten. Tenzij dat hij ons zegent. Nou iets daarvan kent toch een ieder. Die van boven bidden heeft geleerd. En dan zegt Paulus nu ook bidden over voor elkaar. En bid. Om de vrede voor Jeruzalem. En geeft de Heer geen rust, totdat Hij Jeruzalem gesteld heeft tot Zijn lof op aarde. En dan komt God erin mee. Wel moeten zij varen die U beminnen, daar geeft Hij zegen op. En tenslotte. Dat is de zegen die Paulus de gemeente van Rome nu al toewenst. Want hij eindigt dan dit hoofdstuk met de woorden. En de God des vredes zij met u allen amen. Vrede, de God des vredes. In het licht van hoofdstuk 5 is dat die vrede met God. Door Christus. Door het bloed. Van het kruis. Dat is de bron. Dat is de kern. In het licht van hoofdstuk 14 en 15 ziet dat ook op onderlinge vrede tussen die sterken en die zwakken in de gemeente. Tussen hen die joden zijn en hen die heidenen waren. Onderlinge liefde vanuit de God des vredes. En in het licht van onze tekstwoorden vanavond. Ach dan ziet het ook op die vrede. Die wel eens mag worden ervaren als een mens is in de weg des heren. Wat er ook tegenop komt. Paulus weet het. Hij is zo afhankelijk van de wil van God. Hij weet niet hoe dit zal aflopen, maar het is goed, zoals de Heere het doet. En daarin mag een kind des Heeren wel eens rust vinden. Dat nou niet veel dingen, maar alle dingen medewerken ten goede voor degene die God liefhebben. Die naar zijn voornemen geroepen zijn. De lievelingstekst van Dominee David Sadok, Romeinen 8. Vers 32, nou die vrede wens Paulus toe aan de gemeente van Rome, die vrede wensen we u vanavond toe en die mogen we elkaar toe wensen. Maar die vrede wensen we bijzonder toe aan Israël, shalom al Yisrael, vrede over Israël, amen. We eindigen met dankgebed. Heren, zo mochten we het onderwijs beluisteren uit uw woord. Geen mensenwoord, geen Israël-theologie die ergens bedacht is, maar de gedachten Gods, de Heilige Schrift. Een paar eenvoudige woorden, onbekende woorden aan het einde van een hoofdstuk in de Romeinenbrief. O Heere, druk het in in onze harten, laat het mee mogen gaan naar huis mag het iets uitwerken ten goede voor ons, voor onze ziel en zaligheid, voor uw eer en de komst van uw koninkrijk, voor het heil van het Joodse volk, die beminden om der vaderen wil. O, wilt u het schild over hen opheffen, ook in een bange tijd waarin ze bedreigd worden, vanuit Iran? Vanuit Syrië, vanuit Libanon, vanuit de Gaza-strook, vanuit de Verenigde Naties. Een tijd waarin zij die als Jood herkenbaar zijn, bijna niet meer over straat kunnen gaan, ook niet in Amsterdam. O God, gedenk hen en breng hen aan de voeten van Emmanuel. Zoals eenmaal de broeders van Jozef mochten buigen voor die broeder. En hij zich niet langer bedwingen kon. Alle man van hem deed uitgaan en het toen heeft uitgeroepen. Ik ben Jozef. O meerdere Jozef, gedenk ons. En gedenk uw oude bondsvolk. En leer ons bidden. Dank voor dit samen zijn, O God. Ook voor wat U nog gaf in het uitdragen van uw woord. Vervul het gebrek, verzoen het zondige en zegen het U en ga zo met ons mee. Dat vragen we om Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit psalm 131 het vierde vers dat Israël op den Heer vertrouwt, zijn hoop op Gods ontferming bouw en stil berust in zijn beleid van nu tot in al eeuwigheid het is het laatste versje van psalm 131. We delen nu nog mee dat er na afloop van deze dienst gelegenheid is om elkaar te ontmoeten en te spreken onder het genot van een kopje koffie. Er staat ook een boekentafel met lectuur over Israël, de boodschap die vanavond klonk. Meneer Dijkshoorn van de stichting Herleving, gebed voor Israël is ook bereid om met u in gesprek te gaan, we hopen er zelf ook nog te zijn. U herkent hem misschien nog van die avond als u daar geweest bent, die we hebben gehad in de zaal. Die fijne avond waar ook nogal wat kinderen aanwezig waren. Dus hartelijk uitgenodigd na de dienst om nog een ogenblik in de zaal te vertoeven. verheft dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren.